5 uur. Het NOS Journaal. Jop Boot. Vervolg rechtszaak tegen Mubarak uitgesteld tot half augustus. Australisch meisje na bijna tien uur bevrijd van explosief. En Orca Morgan blijft voorlopig in Nederland. <tied>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 De 83-jarige ex-president heeft hartproblemen. Vanochtend werd hij in een ziekenhuisbed de rechtbank binnengereden. De rechter heeft besloten dat Mubarak de komende tijd in het ziekenhuis in Cairo moet blijven. Tanks en panzervoertuigen van het Syrische leger zijn diep de stad Hama ingetrokken. Volgens ooggetuigen staan er zo'n 100 militaire voertuigen op het centrale plein, waar afgelopen zondag een massademonstratie tegen president Assad werd neergeslagen.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 In Libanon is de Nederlandse topcrimineel Minka aangehouden... in verband met de vondst van 53 kilo cocaïne. Dat heeft de politie bevestigd tegenover de Libanese krant The Daily Star. De cocaïne was verborgen in twee auto's in een plaats ten noorden van Beirut. Een tip aan de politie leidde tot de arrestatie van twee Palestijnen... Minka en een Ier. Minka heeft in Nederland een straf uitgezeten... voor het bezit van grote hoeveelheden wapens in Amsterdam... Hij werkte onder meer samen met de topcriminelen Jan Vemer en Stanley Hillis, die allebei zijn geliquideerd. De groep had een zeer gewelddadige reputatie.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 Bij een politieactie in het Amsterdamse World Fashion Center tegen illegaal bankieren zijn zes mensen aangehouden. Rechercheurs en medewerkers van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de Vreemdelingendienst vielen vanochtend een toren van het Fashion Center binnen. Ook werd ruim 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Op basis van tips werden een paar bedrijven doorzocht. De politie kwam in actie na enkele geweldsmisdrijven in het gebouwencomplex. Tijdens de actie werd een intensieve verkeerscontrole gehouden om te voorkomen dat verdachten zouden ontkomen. De politie zegt dat de actie in Amsterdam bedoeld is om verdere vermenging van onder- en bovenwereld te voorkomen. De beurzen in Europa staan al de hele dag op verlies. Een half uur voor sluiting noteert de AEX een verlies van 3,1%. En ook op de andere Europese beurzen liggen de verliezen rond de 3%. Procent. Beleggers maken zich zorgen over de schuldencrisis in Europa en zijn bang voor een nieuwe recessie. De Dow Jones houdt het verlies tot nu toe beperkt tot zo'n 2%. Procent. Het weer bewolkt en vanavond in het hele land kans op buien met de onweer. Morgen wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden. S'avonds is er weer kans op regen. Vrijdag droog en zonnig. In het weekend weer wisselvallig met een temperatuur van rond de 20 graden. ANDB-verkeersinformatie. Er staat in totaal ruim 30 kilometer file. Het meeste daarvan staat ten zuiden van Utrecht op de A2 richting Den Bosch. Daar loopt het vast door werkzaamheden bij Vianen. Tussen Knoorpunt oude Rijn en Vianen staat 6 kilometer. Omrijden kan via de A12 en de A27 vanaf Knoorpunt oude Rijn. Verder is het drukker dan gebruikelijk rond Arnhem. Want daar vallen een paar stevige regen- en onweersbuien. Vooral in de buurt van Westervoort. Het loopt daar de vast op de A348 richting Arnhem.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 De overheid als geluksmachine wordt afgeschaft, stelt premier Rutte. Mensen moeten meer voor zichzelf en elkaar zorgen. Voorzieningen worden afgebroken. Samenhorigheid brokkelt juist af, waarschuwt Job Cohen. Wat voor Nederland staat ons te wachten? Een voorproefje in Levi. Vanavond, tien voor half tien, Avro, Nederland 2. Macro Mega Mania, HP 17,3 inch, notebook, 399 euro. NOS Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf. Zometeen gaan we praten over Hawalla bankieren. Dit na aanleiding van de aanhoudingen in het World Fashion Center in Amsterdam. Bijna een half jaar geleden trad de Egyptische dictator Mubarak af... en vandaag verscheen hij eindelijk voor de rechter. Onder meer omdat hij opdracht zou hebben gegeven... met geweld een eind te maken aan de demonstraties op het Tahrirplein. Er zijn toen zo'n 800 mensen bij omgekomen. Zelf, hoorden we al eerder, ontkent Mubarak die beschuldigingen. In Cairo is journalist Dirk Roy. Dirk, Mubarak uh, lag op een bed in een kooi uh, in de rechtszaal. Hoe, hoe reageren de Egyptenaren die jij spreekt daarop? Um, nou ja, de meeste mensen die ik gesproken heb, die reageren daar uh, heel erg blij op. Mensen zijn heel erg blij om hem, uh, om hem nou ja, eindelijk achter de tralies te zien. Je uh, moet begrijpen dat... In de afgelopen zes maanden is er geen enkel beeld of... Uh, bericht over Mubarak, wat echt duidelijk was, naar buiten gekomen. Uh, en om dat dan nu te zien in een, in een kooi in de rechtbank is voor heel veel Egyptenaren, is dat een fantastisch uh, aangezicht. Terwijl Nicole Vever uh, eerder zei van veel mensen zijn ook opgegroeid met Mubarak als, als vaderfiguur. Um, hoor je ook wel mensen die zeggen, dit heeft hij toch niet helemaal verdiend? Ja, nou ja, die geluiden, die geluiden hoor je ook zeker wel. Um, dat is wel echt een, echt een minderheid, moet ik zeggen. Maar er zijn mensen die zeggen van, ja, het is een oude man, uh, hij is ziek, hij heeft fouten gemaakt en we zouden hem met meer respect moeten behandelen. Uh, en dan zijn er ook nog mensen die zeggen van... nou ja, hij, hij heeft het allemaal nog niet zo heel slecht gedaan... want al die tijd was er wel stabiliteit in het land. Uh, we hebben 30 jaar lang hebben we vrede gehad. Maar ja, dat zijn wel echt de, de, de minderheden, wat ik zeg. En is er iets bekendgemaakt over zijn gezondheidstoestand? Uh, ik bedoel, hij lag in een bed, het gaat niet goed met hem. Maar, ja. maar zijn er feiten daaromtrent? Nou ja, heel weinig feiten eigenlijk. Uh, een aantal weken geleden kwam een nieuws naar buiten dat, dat hij in coma zou liggen. Uh, dat werd toen meteen, uh, uh, uh, dat werd naar buiten gebracht door de advocaten. En de, de, de artsen die hem behandelden, die ontkenden dat. Uh, nou ja, en zo is het eigenlijk al de hele tijd een beetje een soort van uh, geruchtenstroom eromheen. Die, die, nou ja, die, die, die onophoudelijk lijkt. En is, is, is, is, tot vanmorgen was het niet duidelijk of hij in de rechtszaal aanwezig zou zijn. Uh, nou ja, hij lag daar. Hij, hij zag er niet heel beroerd uit. Dat is mijn eigen inschatting. Uh, nou ben ik natuurlijk geen expert. Maar uh, hij zal ook niet meer teruggaan naar het. Uh, Ziekenhuis in Sharm el-Sheikh waar die lag. Uh, maar verplaatst worden naar een ziekenhuis hier in Cairo. Uh, nou ja, dat wijst er allemaal op dat het toch wel weer iets beter gaat met ons. In Cairo uh, is afgelopen maandag het Tahrirplein ontruimd. Daar waren nog steeds mensen met, met tenten. Er zijn veel uh, protestanten, uh, protesterende demonstranten zijn opgepakt. Um, ja. is, is daarmee de rust weer gekeerd? Hoe, hoe was dat vandaag? Mm, nou ja, er waren vandaag. Uh, uh, protesten bij buiten het uh, gerechtsgebouw, waar Mubarak uh, nou ja, werd gehouden en zijn zoon natuurlijk. Um, daar waren, zowel voor- als tegenstanders waren daar aanwezig. Uh, daar is het nog tot, tot enigszins uh, tot rellen gekomen, maar dat was niet altijd te, al te um, Maar ja, kijk, het leger wat nu de, de macht genomen heeft in Egypte, die hoop dat daarmee een beetje de, de kous af is. Of dat, dat de spanning een beetje nu gaat liggen. Ik verwacht het eigenlijk niet, want de, de manier waarop het plein werd leeggeveegd was met heel veel geweld. Er zijn meer dan 100 mensen gearresteerd, er zijn gewonden bijgevallen, er is geschoten. Nou ja, allemaal dat soort dingen die, uh, die, die dragen eraan bij dat heel veel mensen ook niet tevreden zijn met het, met het militaire regime nu. En die zien eigenlijk nog steeds dat, dat, de, nou ja, dat veel van de methodes van Mubarak nog altijd aanwezig zijn. Dirk van Roy, dank voor jouw bericht vanuit Cairo in Egypte. Ja. Het was even zoeken, maar toen Britse rechercheurs in Southampton... na een week speuren een geheime opslagruimte vonden in een Nederlands jacht... stonden ze wel even te kijken... want ze vonden de grootste cocaïnelading ooit op Britse bodem. Correspondent Arjen van der Horst kreeg toegang tot het depot in Londen... waar die drugs zijn opgeslagen. Hij sprak daar met Gert Ras van de Nationale Recherche. We staan hier voor een enorme uh, drugslading. 1200 kilo cocaïne, 90 procent puur... Voor de Britten is dit een recordvangst. In Nederland hebben we wel vaker dat soort ladingen. Het is zonder meer een grote vangst. Iedere vangst boven de 1000 kilo vinden wij ook een grote vangst. Dat is deze vangst ook. Uh, samen met de andere vangsten is het ook echt een relevante slag voor de cocaïnemarkt. Ja. Dit, dit is gevonden in beslag genomen in Southampton. Was de drugs ook bedoeld voor de Britse markt? Nee, uit een onderzoek dat wij zijn gestart in april... Uh, blijkt dat de criminele groepering die deze drugs heeft geïmporteerd... Beoogden ze naar Nederland te halen met het bootje waarop ze ook zijn gevonden. Ja. En waar is dit begonnen? Dit begon in april, zegt u. De, het onderzoek is gestart met uh, intelligence van het Maok, dus het Portugal Analysecentrum voor uh, maritieme informatie, samen met uh, informatie van onze eigen bronnen. En uh, dat heeft geleid tot een verdenking waarmee het onderzoek is begonnen. Waar is de drugs geladen? Weet u dat? De MO die werd gebruikt door deze groepering... was een jacht in het Caribisch gebied hebben... die al geprepareerd was om drugs te verstoppen. En vervolgens te suggereren dat de boot kapot ging... en dan terug moest worden gebracht naar Europa. En zo is het ook gegaan. De drugs is in Venezuela aan boord gegaan. Vervolgens is de boot op een groter schip gebracht naar Nederland. Naar Engeland, naar Southampton. En vanuit Southampton zou die worden overgevaren naar Nederland. Is dit een... Nieuwe methode of zien we dit wel vaker? Nou, er zijn natuurlijk allerlei manieren om cocaïne naar Europa te krijgen. En uh, de bekende vormen zijn uh, door de lucht en uh, met containerschepen. Ook zien we wel kleine bootjes die cocaïne brengen. Wat hier nieuw aan is, is dat de cocaïne met zo'n klein bootje toch rechtstreeks vanuit Zuid-Amerika naar Nederland kan komen. Doordat dit kleine bootje werd geladen op een grote schip. De drugs was goed verstopt hè? De drugs was heel goed verstopt. Het was echt weggebouwd in de boot... waardoor het met een eerste oppervlakkige zoeking niet zou zijn gevonden. Ja. Over de, de, de verdachten die zijn opgepakt, dat is gisteren gebeurd? Gisteren zijn zes verdachten aangehouden en we verwachten nog een volgende arrestatie. En dat zijn allemaal mensen, mannen van de Nederlandse nationaliteit? Het zijn allemaal mensen met Nederlandse nationaliteit. Eén vader met drie zonen en nog twee andere individuen. Ja. Is dit een criminele bende, een bekende criminele bende? Het is zonder meer een criminele bende. We rekenen ze tot een groepering uit de georganiseerde misdaad. Ze waren ook bewapend, bewapend met automatisch wapens. En een geluidsdemper, dat zegt wel iets over het gevaar van de groep. In Nederland zijn wel grotere ladingen gevonden, maar voor de Britten was het een record. Ja, uh, yes, I mean, 1,2 tons of 90% pure cocaïne. Dit is de grootste seizure die wordt recorded als een seizure at de UK-borders. 1200 kilo cocaïne, 90% puur. Ja, Zo'n grote vangst hebben ze niet eerder gedaan, zegt David Armond van de Britse politie. De lading was eigenlijk voor Nederland bestemd, maar de vangst heeft wel degelijk een impact in Groot-Brittannië. Well, the British cocaine market is the largest in Europe. Um, so, uh, with every international seizure, a proportion we estimate a proportion would be bound for the UK streets. De Britten zijn de grootste cocaïneconsumenten van Europa, dus van elke grote internationale lading zou een deel op de Britse straten eindigen. Volgens Armand geeft de vangst ook aan dat internationale samenwerking een noodzaak is. En de Britten en Nederlanders werken al innig samen. We've got very strong uh, operational and intelligence sharing cooperation with our Dutch colleagues. Uh, and we work uh, collectively on uh, global investigations uh, all of the time. This is not unusual. Uh, what is unusual is about the size of the load and the fact it was found in the UK. Britten die samenwerken met Nederlandse drugsbestrijders. Het is niet zo ongebruikelijk meer, maar wel de lading die ze nu samen hebben onderschept. Arjen van der Horst. En zometeen na half zes praten we verder over Nederland als doorvoerroute van drugs. Urenlang zat een meisje in het Australische Sydney met een bom om haar nek in huis. Correspondent Robert Portier zometeen met het laatste nieuws daarover. Verkeersinformatie: Wijnand Zwaan. Er nou, zijn eigenlijk twee problemen op de weg. Dat zijn de werkzaamheden ten zuiden van Utrecht bij Vianen. Die zorgen voor zo'n 7 kilometer fieden. Omrijden kan over de A12 en de A27. En bij Arnhem, nou, dan komt de regen echt met bakken uit de lucht. En dat zorgt voor vertraging op de wegen rond Arnhem. De A348, voorknopend Velberbroek, 2 kilometer. En de rondweg Arnhem, de N325, staat tussen het Gelredoom en Westervoort, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Een grote politieactie vandaag in het World Fashion Center in Amsterdam. De politie heeft daar mensen aangehouden. Er is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ebe van der Land is woordvoerder van de politie Amsterdam-Amstelland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een inval bij de modewereld. Wat, wat was daar nou aan de hand? Of wat is daar aan de hand? Nou, de aanleiding is in ieder geval uh, dat wij een onderzoek hebben gedaan... Uh, naar een aantal geweldsincidenten. Daar uh, hebben wij uh, informatie uit gekregen. En dat heeft geleid tot controles van uh, een twaalftal bedrijven vandaag in Toren. Drie van het World Fashion Center. En dat zijn modebedrijven? Dat zijn modebedrijven. Ja, en kunt u daar een naam van noemen? Daar kan ik geen namen van noemen. Nee, dat doen wij nooit. En, en um, uh, die waren daar gevestigd. En, en wat, wat deden ze daar volgens uw onderzoek? Wat niet mag? Nou, wat wij in elk geval uh, hebben aangetroffen... Uh, bij die controle is een uh, hele grote hoeveelheid geld... Uh, en dan moet u denken aan uh, dat het misschien wel eens meer dan een ton in euro's zou kunnen zijn. We hebben er ook drie personen aangehouden uh, op verdenking van het witwassenartikel in het wetboek van strafrecht. En drie personen op basis van de vreemdelingenwetgeving. Want hoe zou dat dan gaan, dat witwassen? Wat, wat, is, wat is de procedure daar? Nou, daar zijn natuurlijk allerlei uh, constructies voor te bedenken. Maar wat met witwassen of ondergrondsbankieren over het algemeen uh, wordt gedaan, is dat er uh, ja, crimineel verkregen geld... Geld, uh, wordt geïnvesteerd waardoor het op enig moment uh, naar de bovenwereld kan worden gehaald zonder dat de herkomst is te herleiden. En, dus uh, en, ja, criminelen verdienen daar grof aan. En, en die ton uh, cash geld die daar is gevonden, had, hadden degene die u heeft opgepakt daar al een verklaring voor? Nou daar kan ik op dit moment uh, niets over zeggen. Dat onderzoek dat loopt nog. Dus het, uh, het zou nu niet goed zijn om daar al allerlei dingen over te gaan roepen. En zou het kunnen dat er dan ook nog meer aanhoudingen volgen? Dat kan zeker. En uh, wij verwachten ook dat we morgen nog wel een uh, update daarover kunnen geven. Want wat ik u nu vertel, dat is eigenlijk een tussenstand. Dat onderzoek vandaag is eigenlijk net afgerond en men zit nu in een ja, eindgesprek. Om te kijken, nou, wat, wat hebben we nu nog en waar uh, zit nog meer, bijvoorbeeld geld, maar bijvoorbeeld ook verdachten. Want uh, komen er dan nog meer invallen? Hele naïeve vraag natuurlijk. Uh, ook dat zou kunnen, dat sluiten we niet uit. In toren drie of in de andere torens? Nou, in dit geval hebben we eerst onderzoek gedaan in Toren 3. Wij denken dat daar ook in hoofdzaak het, uh, het probleem zit. En het, het fijne hieraan is wel dat de directie van het World Fashion Center... daar ook volledige medewerking aan verleent. En ook maatregelen neemt om dit in de toekomst te voorkomen. Goed, Ebe van der Land, tot zover dank. We gaan kijken wat u morgen uh, te melden heeft. Woordvoerder van de politie Amsterdam-Amsteland. Over dat fenomeen ondergronds bankieren. praat ik verder met Matthias Borgers. hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar het ondergronds Bankieren, meneer Borgers, goedemiddag ook? Goedemiddag. Hawala bankieren, wordt dat ook wel genoemd? Ja, dat is uh, eigenlijk de, uh, ja, de officiële benaming daarvan, dat klopt. En waar komt die naam vandaan, Hawala? Ja, het is een, uh, eigenlijk een heel oud begrip, uh, vooral uit uh, de Arabische wereld. Maar dan moet u echt aan de eeuwen terugdenken. Toen uh, ja, bestonden eigenlijk uh, uh, banken alleen nog maar uit dit soort uh, informele uh, bankiers... En het, ja, het principe was eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat als klant naar een bankier. daar geef je geld af wat voor iemand anders bestemd is. Zo'n bankier die stuurt dan een bericht naar een andere Havala-bankier en die betaalt dat bedrag uit. En dan wordt natuurlijk wat geld ingehouden als, uh, service, voor de service die wordt verleend. En die bankiers onderling um, ja, die verrekenen dat geld. Maar gaan er eigenlijk vanuit dat ja, ze af en toe geld binnenkrijgen, dan weer geld uitbetalen. Dus dat het elkaar zo ongeveer in evenwicht houdt. Die schrijven dat niet op? Uh, nou, ze, schrijven, ze houden natuurlijk wel voor zichzelf een boekhouding bij. En uh, één keer in zoveel tijd uh, moeten die bankiers dan natuurlijk met elkaar afstemmen. Ja, of de bedragen die in en uit zijn gegaan ongeveer met elkaar overeenkomen. Maar de gedachte is dat dat ongeveer op de langere termijn met elkaar overeenkomt. En dan kun je dus heel mooi geld eigenlijk verplaatsen. zonder dat je fysiek dat geld hoeft te transporteren. Ja, en waarom mag dat niet hier? Nou, het mag uh, tegenwoordig in de westerse wereld uh, niet. Althans, kijk, de, de, de, er zijn natuurlijk heel veel regels over banken. Um, we hebben allerlei. Kapitaalsvereisten die moeten worden aangehouden, hoeveel schulden een bank mag hebben en niet. Maar natuurlijk vooral ook allerlei regels over het identificeren van cliënten, het bewaren van allerlei klantgegevens. Nou, en bij dat Havalla bankieren dat is eigenlijk een heel informeel systeem, waarbij veel wordt gedaan op basis van vertrouwen. Um, en dat, uh, ja, dat, dat sluit natuurlijk dan niet goed aan op al die moderne eisen die tegenwoordig aan banken worden gesteld. Maar het sluit wel goed aan bij uh, georganiseerde misdaad, zo te horen. Uh, ja, kijk, dat habala hier is daar nooit specifiek voor ontwikkeld. Maar uh, u geeft recht aan uh, dat uh, het wel een heel aantrekkelijke kant heeft voor de dames en heren criminelen. Want juist omdat er weinig wordt opgeschreven en er weinig wordt gevraagd, is het een circuit waar, uh, ja, waar je goed terecht kunt als, uh, als, uh, als je criminele activiteit ontplooit. Terwijl je bij de gewone banken natuurlijk liever niet aanklopt, omdat die van alles en nog wat van je willen weten. En als, als u nou net uh, meneer Van der Land hoorde van de politie Amsterdam-Amsteland, uh, is, is het dan, denkt u zo, dat die modebedrijven worden verdacht van, van het uh, Hawalla-bankieren? Ja, ik vind dat natuurlijk lastig te zeggen, want ik weet heel weinig uh, wat er natuurlijk concreet gebeurd is. En ik begrijp ook dat het onderzoek nog volop loopt. Um, maar je, kijk, je kunt je wel voorstellen dat uh, halve bankiers, ondergrondse bankiers, ja, die moeten hun activiteiten natuurlijk uh, in het geheim verrichten. Hè, want ze mogen dat natuurlijk officieel niet doen. Uh, en die zoeken vaak een dekmantel. Dus wat je wel hè, uit onderzoek ook blijkt, is dat dat soort bankiers hun activiteiten verrichten in het kader van bedrijfjes die hè, naar buiten toe heel wat andere dingen doen. Hè, dus het zou zo kunnen zijn dat inderdaad hè, een bedrijfje wat naar buiten toe zich met motoractiviteiten of iets dergelijks bezighoudt... Hè, van binnenuit inderdaad ook hele andere activiteiten als, als deze ontplooit. Dat, dat zou inderdaad kunnen. Ja, heen en weer schuiven met geld, maar dat moet wel in twee richtingen als ik het zo hoor, want anders werkt het niet. Nee, ja, het ideaal is dat het twee richtingen opgaat, uh, maar inderdaad in de praktijk is het niet altijd ideaal. Um, en wat uit onderzoek ook wel blijkt is dat uiteindelijk toch nog wel veel echt moet worden verrekend tussen alle bankiers. Uh, ja, soms kiezen die bankiers ervoor om inderdaad gewoon echt geld naar elkaar over te maken... Hè, via de, de echte banksystemen. Uh, maar wat ook nog wel eens gebeurt... is dat er uh, ja, grote ladingen, contant geld daarvoor moeten worden verscheept. Hè. Dus echt letterlijk zeg maar, uh, het geld toch naar een andere plaats moet worden gebracht. En dat zijn uh, zeg maar de zwakke plekken. Als je het bekijkt vanuit de, uh, uh, de kant van het Hawalle-bankier... omdat je daar natuurlijk... Uh, ja, toch iets mee prijsgeven met waar je mee bezig bent. De grote som geld is in ieder geval in Amsterdam... bij het World Fashion Center gevonden. En de politie kijkt of dat nou allemaal netjes is gegaan of niet. Ik dank u, meneer Borgers, voor uw toelichting bij het Hawala Bankieren. Graag gedaan. Dag. Dan gaan wij naar Australië. Tien uur heeft een 18-jarig meisje in Sydney... namelijk vastgezeten met een bom om haar nek. Ze is nu eindelijk bevrijd, zegt de politie. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, heb jij al een beetje zicht op wat er gebeurd is... hoe die vrouw met die bom om haar nek kwam? Nou ja, ze was alleen thuis vanmiddag... toen er opeens een man binnenkwam met een bivakmuts op... die die bom bevestigde om haar nek en vervolgens weer wegging. Uh, dat was het begin van deze hele bizarre... Uh, wat, wat wij denken, chantagepoging. Uh, het gaat hier om een meisje uit een zeer welgesteld gezin. Uh, de buurt waar dit gebeurt, Mosman, is een van de duurste buurten van Sydney. Uh, het lijkt erop dat het ging om geld. Uh, maar helemaal zeker is het nog steeds niet. De politie is de afgelopen uren bezig geweest om haar te bevrijden. Uh, man en macht is ingezet. Uh, maar ze hebben geen contact gehad met de dader al die tijd. Uh, dus het is voor ons ook niet duidelijk. Uh, wat hij nu precies heeft bedoeld hiermee... Nou, nu het meisje één keer veilig is, gaat het onderzoek natuurlijk vooral zich richten op wie heeft dit gedaan en waarom heeft hij dat gedaan. En hebben ze kunnen vaststellen dat het een explosief was dat, dat inderdaad eermoment zou af kunnen gaan? Nou, de politie gaat daar nog steeds van uit. Ze zeggen onze uh, doelstelling voor vandaag was natuurlijk om ervoor te zorgen dat het meisje dit allemaal veilig zou doorstaan. Wij hebben dit, uh, dit, dit uh, explosief hebben wij in ieder geval uh, zo behandeld alsof het elk moment zou kunnen afgaan. Maar nu het allemaal achter de rug is, nu gaan we testen, nu gaan we beoordelen of het inderdaad een echte bom was. Maar voor het zover was, dit is voor het eerst in Australië dat ze te maken hebben met zo'n soort uh, situatie, hebben ze heel veel overleg moeten plegen, onder andere met het Britse ministerie van Defensie, die wat meer ervaring heeft met bommaslagen voordat ze eindelijk het aandurfde om die bom daadwerkelijk van haar nek te verwijderen. Nou, het meisje is in ieder geval uh, veilig, maar als ik jou zo hoor zijn er nog een hoop vragen die beantwoord moeten worden. Robert Portier, voor dit moment dank je wel vanuit Sydney. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Jeroen de Jager. Maar eens even kijken, wat zou u zeggen, Matthijs de G. U bent uitvaartondernemer. Wat is het hart van dit bedrijf? Nou, dan zou ik toch de verzorgingsruimte kiezen... waar overledenen binnenkomen en verzorgd worden en opgebaard worden. Daar begint het hele proces. We hebben vanochtend een van uw werknemers gesproken, Rob Panman... Die als ZZP'er, eerst legde hij vloeren en hierin is beland. Blijkbaar kun je hier vanuit allerlei achtergronden toch ook terechtkomen. Hè? Laten we die ruimte ondertussen binnenlopen. Ja, je kunt... Uh, iedereen heeft wel zo'n zijn eigen verhaal. Uh, voor ons is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk... dat iemand past in het plaatje van een rustige, betrouwbare, betrokken figuur... die het prettig vindt om mensen te helpen. Ja. Dan komt hij in deze ruimte terecht. Hier uh, zorgt hij dat mensen ja, er mooi bij liggen in de kist, zal ik maar zeggen. Uh, dit is de aflegtafel. Het is een metalen tafel met een blok erop om het hoofd hoog te houden... zodat het bloed niet naar het hoofd stroomt. Deze branche, neergezet in deze tijden van ja, wat minder economische groei... Is, hebben jullie daar last van eigenlijk? Of wordt het toch gewoon gestorven? Ja, er wordt toch gewoon gestorven. En wij hebben eigenlijk geen last van uh, de economische crisis. Ook niet dat mensen beknibbelen bijvoorbeeld op de uitvaart? Misschien dat dat wel eens voorkomt, maar wij merken dat eigenlijk niet. Jullie hebben wel last van iets anders. Want er zijn prognoses gedaan, tien jaar geleden... door het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat er nu al, in 2011... 8% meer gestorven zou worden. Maar dat is uitgebleven. Nou, gekscherend praten wij dan inderdaad wel eens over onze eigen crisis. Eerlijk is eerlijk, je hebt daar wel rekening mee gehouden... bij het realiseren van uitvaartcentra bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ook dit gebouw. Ook dit gebouw. Dit is in feite nu wat te groot... Eh, groter dan we op dit moment nodig hebben. Je ziet het ook als het gaat om medewerkers, personeel... Heel veel uitvaartondernemers houden goede mensen vast... omdat ze niet weten wanneer dan die inhaalslag komt... en eigenlijk dus iets te hoge kosten hebben daardoor... Hmm. Ja, in uh, afwachting van wat de toekomst brengt. In afwachting van wat de toekomst brengt. Want die toekomst brengt nogal wat. Uh, want die prognose is ook dat er over 20 jaar zelfs... 50% meer zal worden overleden dan nu. En dan heb je ineens weer juist heel veel extra mensen nodig. Ja, die cijfers kloppen wel ongeveer. Je ziet dat er nu ongeveer zo'n 6.000 mensen in Nederland... in deze branche werkzaam zijn. En dat zal zeker uh, tot zo'n 10.000 mensen of meer uh, groeien. Uh, simpel door het feit dat, die, dat er veel meer mensen overlijden. Maar ook omdat uh, een uitvaart tegenwoordig al veel meer tijd kost... dan zeg eens 15 jaar geleden. Omdat die nabestaanden steeds meer invulling willen geven aan een en ander. Ja. Kort en goed, er zit heel veel toekomst in deze branche. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. Dat willen we allemaal liever niet. We stellen het allemaal liefst zo lang mogelijk uit. Maar uiteindelijk belanden we allemaal in deze... want we zijn inmiddels, als ik het oneerbiedig mag zeggen... in het magazijn hier van, uh, van het uitvaartcentrum. Ja. Hier staan de... kisten... Ja, een heel assortiment kisten, alle soorten en maten. Eikenhout, kersenhout en dan beland je langzaam bij genen en gefineerd. Ja, ja, voor iedereen wat wil, als ik het zo mag zeggen. Ja, en daar voorafgaand zei ik van het is een branche met toekomst. Dat is zeker waar. Het is een, wat dat betreft een, groei, een groeibranche, als je het zo mag zeggen. Uh, het is ook op een hele andere manier, vind ik, uh, nog een branche met toekomst. Uh, omdat... Uh, het ook echt werk is waar je jezelf in kwijt kunt, om het maar zo te zeggen. Een uitvaartleider op dit moment heeft een hbo-achtergrond. Nou, dat was vroeger, was, het, uh, ja, was dat bij wijze van spreken ongeschoold werk. Dus dat is enorm veranderd. Wat gaan we nog meer zien in de toekomst, denkt u? Daarover valt u me even mee. Ja. We, gaan, we Een enorme rol van internet natuurlijk ook hier. Andere manieren van lijkbezorging. Heel goed mogelijk dat dat nog eens ontwikkeld wordt. Daar zijn wel eens... Eh, onderzoeken naar cryomeren. Vraag me niet de details. Maar dan wil ik toch weten wat cryomeren is? Ja, dat dacht ik al. Je <lacht> <lacht> moet dit er maar uitknippen. <lacht> Zullen we er dan maar gewoon mee stoppen? En het ja. moment uitstellen dat wij hier dus in terechtkomen.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 Tot en met 7 augustus is de A20 tussen het Terbrechtseplein en Kleinpolderplein afgesloten. Als u niet de op het strand zit... De costa del jongens, jongens, echt kappen nou! Ja, op... Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op van A naar Beter.nl. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Radio 1, het NOS Journaal.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 Shell erkent dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de twee grote olielekkages en vervuiling in de Nigerdelta in 2008. De multinational zal voor de kosten van de schoonmaak opdraaien en ook is Shell bereid de bewoners een vergoeding te betalen. Veel van hen zeggen dat ze niet meer kunnen leven van de visvangst door de vervuiling van het gebied. Het meisje in Sydney dat was vastgebonden aan een bom is bevrijd. Na bijna tien uur kon ze het huis veilig verlaten. Volgens de Australische politie was het inderdaad een explosief, maar het is onduidelijk of de bom van afstand tot ontploffing had kunnen worden gebracht. Het meisje van 18 is herenigd met haar ouders die al die tijd buiten stonden te wachten.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 Vanavond breiden de buien zich uit, vooral in de oostelijke helft van het land. En daar is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 70 km per uur. En lokaal kan veel regen vallen, omdat de buien maar langzaam bewegen. Vannacht blijven buien actief in het noorden en oosten. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt maar weinig af, want de minimumtemperatuur komt uit op een graad of 17. De wind draait naar het zuidwesten en wakkert aan zee wat aan... wordt die matig windkracht 3A4.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 Wel is het minder warm met een graad of 21. In het weekend is het wisselvallig met af en toe buien... maar ook droge periode. Het wordt dan ongeveer 20 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er staat in totaal 50 kilometer file, ondanks de zomervakantie. Dat komt door een combinatie van wegwerkzaamheden... ten zuiden van Utrecht, bij Rotterdam... en zware buien in het oosten van het land... Langs de langste files staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, 5 kilometer. Wordt aan de weg gewerkt, zijn twee rijstroken dicht. Het alternatief is de route via de A12 en de A27 via Houten. Bij Rotterdam is de A20 dicht, naar Hoek van Holland, door werkzaamheden. Staan daardoor wat langere files op de A16 vanuit Breda... voor Knopend Terbrechtseplein, 3 kilometer. De A20 vanuit Gouda, ook voor Knopend Terbrechtseplein, 3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 Het is vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Al dagen ligt de Syrische stad Hama onder vuur van troepen van president Assad. Vandaag zouden tanks en panzervoertuigen tot diep in het centrum zijn doorgedrongen. Arabist Leo Kwarten volgt de situatie in op de Syrië op de voet. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de berichten die u hoort uit Hama? Nou, dat die tanks inderdaad uh, snel op, uh, oprukken naar het centrum. Je moet nagaan dat... Uh... Weet je nagaan dat de, de, de rebellen, zoals ze dan worden genoemd, uh, die stad nu ongeveer ja, vijf, zes weken in de handen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze enige vorm van de verdediging hebben. Ze hebben hier en daar wat straat proberen te blokkeren met blokken beton, maar die zijn geen partij voor die tanks van uh, Bashar al-Assad. Want uh, is het één homogene groep die nu te tegen Assad strijdt in de stad? Of, of, of hoe, hoe moeten we ons dat verzet uh, tegen de regering voorstellen daar? Nee, het, het verzet tegen, tegen de regering in Syrië is bijzonder breed. Uh, Hama is een, uh, is een hele conservatieve stad. Uh, er wonen voornamelijk Sunnieten. Het is een beetje het staphorst van Syrië. Een uh, traditionele... Uh, op oppositie haar tegen het, be, tegen het bewind altijd al geweest. Maar er wonen ook christenen in de stad, in Hama. En het is zo dat het, uh, de oppositie tegen Bashar al-Assad is uh, mat maatschappij breed. Dus je hebt christenen, droezen, alediten zelfs, sunniten, uh, is behoorlijk breed. En trekken die dan ook echt samen op in zo'n stad? Kunt u, dat, kunt u dat inschatten? Ja, ab absoluut. Ja, absoluut. Ja, wat je ook uh, hebt gezien de afgelopen weken, is dat... Uh, de demonstranten in Syrië voortdurend laten blijken dat ze één zijn. Dat er één Syrisch volk is, ongeacht wat de achtergrond is van de mensen. Terwijl, uh, ja, terwijl de hele tijd wordt gezegd als Assad weg is... dan gaat iedereen met elkaar op de vuist juist van die groepen. Ja, dat, uh, daar, daar geloof ik is niet zo erg in. Ik bedoel, als er één ding duidelijk is de afgelopen vier maanden... is dat uh, de oppositie in Syrië behoorlijk verenigd is... Dat, er, dat de regering alle mogelijke moeite doet om het voor te stellen als een sect sectarische strijd. Hè, om aan het buitenland te laten zien van, joh, als, als wij vallen, nou, dan wordt het burgeroorlog in, in Syrië. Dat, dat blijkt dus eigenlijk uit niets. En wat heel hoopgevend is, is dat je dus ook in uh, andere steden in Syrië uh, solidariteitsacties ziet met Hama. En waarbij ook dus andere secten deelnemen. Ook christenen, ook uh, alewieten zelfs. Terwijl uh, Assad volgens mij denkt: als ik Hama onder controle heb, dan houdt de rest zich ook koest. Maar daar ziet het dus niet naar uit. Het ziet het niet naar uit. Het is een beetje een, een noodsprong eigenlijk. Uh, het lijkt alsof het bewind Syrië niet goed weet wat ze eigenlijk moeten doen. Uh, in 1982, toen Hama werd uh, ver, verwoest, eigenlijk het hele centrum. Dat uh, kostte het niet van 20.000, 30 30.000 doden. Toen, toen lukte het wel. Maar dat was een heel andere opstand. Het was een gewapende opstand. Uh, dat was iets heel anders wat er nu aan de hand is. Nu heb je dus een, een maatschappijbrede opstand in Syrië. Men wil uh, algemeen over alle secten heen wil men, uh, verandering in Syrië, democratie in Syrië. En dat is niet te vergelijken met 1982, want toen had je een hele nauwe sectarische groep die een islamitische staat wilde. Iets heel anders. En, en de opstand is nu niet gewapend, zegt u. Tenminste, ze hebben weinig wapens. Uh, zal dat iets schelen in het aantal slachtoffers, als je het mag vergelijken met 1982? Nou, 1982 was, uh, was ongelooflijk. Ik, ik heb uh, uh, jaren later, in de jaren 90 voor HP de tijd... Een, een reconstructie gemaakt van de massamoord. Ik ben naar Hama toegegaan en ik heb geprobeerd te spreken met mensen... die het, uh, het bloedbad hebben meegemaakt van 1982. Dat was van een heel andere orde. Ik bedoel, in drie weken tijd vielen toen minstens 15.000 doden alleen al in, in, in Hama. Er werden hele straten werden uitgemoord. Uh, vrouwen, kinderen vermoord, mannen vermoord. Uh, het was een één groot bloedbad. En naderhand... Uh, onder de mensen die waren gearresteerd... werden er ook nog 10.000, 15.000 vermoord zeg maar, in, de, in de jaren daarop. Ja, en, en nu wordt er ook hard ingegrepen. Kijk, het totaalbeeld hebben we natuurlijk nog niet hè, daarvan. Um, er wordt steeds gezegd dat Syrië niet hard wordt aangepakt... door de internationale gemeenschap, zoals andere landen... omdat het zo belangrijk is voor het evenwicht in de regio. Maar gaat dat nou nog wel op als, als dat alleen maar bezig is... met die binnenlandse strijd? Is, is dat argument niet een beetje achterhaald inmiddels? Dat, dat, is het, dat is het zeker. Maar als je goed kijkt naar, naar de regio over de afgelopen 10, 20 jaar... dan zie je dat uh, juist uh, pro problemen zijn veroorzaakt, ook door Syrië. Als je kijkt naar de opstand in Irak na het verwijderen van de, uh, Saddam Hussein in 2003... werd een groot deel van die jihadstrijders die kwamen gewoon Irak binnen via Syrië. Dat was Syrië die dat deed. Als je kijkt naar de moord op uh, Rafik Hariri, premier van Libanon in 2005... de rechtszaak moet nog lopen, maar alles duidt er toch op dat uh, in ieder geval toch uh, Syriërs waren, of althans Syrische bondgenoten die achter deze moord zaten. Die een enorme, moet je zeggen, uh, twistappel werden in, in, in de hele Arabische wereld. Ik denk dat het Midden-Oosten zonder Bashar al-Assad een stuk beter eruit ziet. En waarom is dat dan geen argument voor de internationale gemeenschap? Omdat er misschien andere redenen zijn waarom we niet willen ingrijpen in Syrië. De Russen zijn erg bang dat, uh, ja, dat hetzelfde gebeurt als in Libië. Er waren met name de Fransen en de Britten die de voortrekkers waren van uh, ingrijpen in Libië. Wat er vervolgens gebeurde, is dat uh, in feite de, de ingrijpende westerse troepen. in feite uh, ja, de kant kozen van de, van de rebellen tegen Gaddafi. Het was niet het beschermen van de burgerbevolking, nee, het was duidelijk het veranderen van het bewind in Libië. Nou, de Russen zijn erg bang dat dat ook zal gebeuren in Syrië. Vooral ook omdat uh, Syrië toch een, ja, een vorm van bondgenoot is van de Russen. Nou, dat is uh, een van de redenen inderdaad, waarom uh, het allemaal nog niet erg opschiet... in de VN-veiligheidsraad. De nee. strijd in Hama gaat door. Dank voor uw uitleg daarbij, meneer Korten. Oké, okay, graag gedaan. Goedemiddag. Graag. Dag, goedemiddag. Uit heel Europa zijn topvoetballers top vandaag naar de arena gekomen... om afscheid te nemen van Edwin van der Sar. Vanavond zijn er verschillende wedstrijden... en het is allemaal met een groot feest omgeven. Verslaggever Edwin Cornelissen is daarbij... We staan voor de arena waar die hele mensenmenigte naar binnen wil komen natuurlijk om allemaal getuigen te zijn van de afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar. Meneer, u dacht ik doe mijn Ajax-shirt maar aan hè? Uiteraard, grote, grote Ajax-speler geweest. Dus hij verdient dit afscheid. En dan uh, trek je uiteraard je Ajax-shirtje aan. Want dat is uiteraard de beste club waarvoor hij gespeeld heeft van de vier. Kijk, grote Ajax-speler geweest meneer. Was dat zijn beste tijd? Uh, nou, ik heb er 95 erbij geweest in de finale in uh, Wenen. En toen uh, heeft hij het goed gedaan, dus een die vind van hem. Net als het hele team, want ja, dat is toch wel het idee wat je erbij krijgt. En dat was natuurlijk wel het, het grote succes van Ajax, het laatste echt grote succes. Dat klopt, ja. Maar uh, we hopen dat we nu weer de goede weg ingeslagen zijn met Frank de Boer. En dat we die successen misschien over een aantal jaren weer eens kunnen herbeleven. Hij heeft een rijke carrière gehad, inderdaad, Ajax, maar meerdere clubs ook in het buitenland. Uh, kan je zeggen dat hij naarmate de tijd verstreekt steeds beter is geworden? Nou, bij Fulham heeft hij natuurlijk rust gehad om uh, wat op te bouwen. En daarna Manchester is hij uh, goed gaan keeper. In Engeland is hij wel gewaardeerd. En Italië is hij uh, niet gewaardeerd, niet de tijd gekregen. Dat was een klein foutje, hè, die keuze voor Italië. Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet of het een keuze voor het geld geweest is. Maar ik denk dat hij beter uh, voor een andere club had kunnen kiezen. Maar goed, hij heeft die keuze gemaakt. En uiteindelijk is het toch goed met hem gekomen. En uh, ik denk dat dit een uh, zeer verdiend afscheid voor hem is. Mooie afsluiting. Als u hem nou moet omschrijven als keeper, wat was het voor een keeper? Uh, in het begin een beetje een stille man uh, die niet coachte. Maar na een tijdje was hij toch uh, ja, wat meer in zijn vel en uh, wat feller. En uh, de verdediging stond gewoon, als hij uh, achter je stond, dan wist je gewoon de verdediging dat uh, hij toch een tegenhield en iemand z'n Gaandeweg steeds meer charisma, steeds meer uitstraling gekregen. Dat denk ik wel, ja. Het helpt natuurlijk ook mee dat hij meer ervaring heeft gekregen. En ja, weet wat er van hem verwacht wordt, ook andere spelers is gaan coachen. Wat hij in het begin dus uh, ja, vrijwel niet deed. Dus hij is denk ik op alle vakgebieden wel gegroeid. Um, we hebben veel grote spelers gehad, veel grote keepers gehad natuurlijk. Van Breukelen, van Beveren, nou ja, noem ze allemaal maar op. Als u hem in zo'n rijtje moet plaatsen, hoe groot was Van der Sar? Poeh, ja, het is altijd lastig om spelers uit verschillende tijdperken zeg maar, met elkaar te vergelijken. Ik denk dat hij in zijn periode gewoon een van de beste keepers van de wereld is geweest. En het feit dat er zoveel roemrijke spelers vandaag naar de arena komen om afscheid van hem te nemen, om hem uit te zwaaien. Dat zegt wel veel over zijn status denk ik hè? Ja, dat wel. Maar ja, je komt toch voor Van de Sarre en uh, Rooney of zo in de zin, maar niet zoveel. Zo is dat. Goed, dat zijn de supporters van Ajax die hun plekje zoeken naar uh, de tribune. Zo dadelijk gaat het allemaal van start in de Arena met wedstrijden met inderdaad die grote sterren. Hè? Wayne Rooney, Ryan Giggs en de sterren van WLR, Patrick Kluivert en Edwin van der Sarre. Edwin Cornelissen vanuit de Arena. De politie heeft in Engeland zes mannen aangehouden die ervan verdacht worden 1200 kilo cocaïne naar Nederland te willen smokkelen. Die vangst toont opnieuw aan dat Nederland populair is als doorvoerland voor grootscheepse drugsmokkel. Peter van Dijk is onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Meneer van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Want dit is echt doorvoeren, dit was niet voor de Nederlandse markt bestemd, voor zover nu bekend. Nou, ik, ik, ik ken de achtergrond van deze partij uiteraard niet en de doelstellingen van deze mensen. Maar wat wij het in zijn algemene meenheid inderdaad weten, is dat uh, het overgrote deel wat hier binnenkomt aan grootschalige handel... voor het Europese achterland uh, bestemd is. En of dat nou Frankrijk, Duitsland of andere landen is, dat uh, kan verschillen. En wat is de reden dat de smokkelaars voor Nederland kiezen als route? Voor zover bekend heeft dat te maken met uh, onze toegankelijkheid, zeg maar. Hè, met grote luchthaven en met name ook uh, de grote wereldhaven Rotterdam. Want we zien dat naast Rotterdam ook België met Antwerpen uh, ongeveer even populair is als uh, invoerland. En waar, en waar staat Nederland Europees gezien als doorvoerhaven? top vier ongeveer. Uh, Spanje en Portugal die staan sinds oudsher een beetje aan kop, uh, die liggen ook aan zee, zeg maar. Uh, en op de twee, derde, vierde plaats, daar uh, strijden zeg maar, uh, Nederland en België een beetje om. Ja, weinig eervolle plek natuurlijk. Ja, absoluut. Nu een grote vangst in Engeland, samengewerkt met de Nederlandse politie. Wat, wat is uw indruk van de opsporing van die smokkel? Uh, daar wordt absoluut op ingezet, maar die is niet van aard dat je het overgrote deel pakt. De schattingen zijn een beetje, ook van de douane en politie zelf, dat ze ongeveer een derde pakken. Ik denk dat dat uh, ook maximaal een derde is, wellicht is het minder. Ja, het blijven toch toevaltreffers als je kijkt naar Rotterdam waar miljoenen containers binnenkomen. Het is niet doenlijk om elke container leeg te halen en te controleren, dus dat gaat toch steeds steeksproefsgewijs. En heeft de verplaatsing van drugs via en, en, en door Nederland, heeft die nog effect op het aantal drugsgebruikers hier? Nee, dat is, uh, Nederland uh, staat uh, laag uh, in de Europese uh, ranking, zou je het kunnen noemen. We staan onder het uh, gemiddelde qua gebruik, terwijl we toch een belangrijk invoerland zijn. Dus je ziet dat daar geen uh, combinatie in zit. En daar kun je ook opmaken dat zeg maar, die grootschalige handel, dat heeft niet met Nederland uh, en een Nederlands gebruiker als doel. Oké, okay, nou er is in ieder geval één uh, grote partij tegengehouden in Engeland. Peter van Dijk van de Trimbos Instituut, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Op dit moment spreekt de Italiaanse premier Berlusconi het parlement toe over de financiële problemen in zijn land. Na zes uur hoort u van correspondent Andrea de Vrede wat hij zegt. Wijnand Zwaan met de laatste verkeersinformatie. Ja, werkzaamheden in de zomer blijken hinderlijk voor het verkeer. Met name op de A2 Utrecht-Tempels. Bij Nieuwe Gijn Zuid loopt het vast. Zo'n 4 kilometer file daar. Omrijden kan via de A27. Bij Rotterdam is natuurlijk de A20 nog steeds dicht naar hoek van Holland. Bij knopen Terbrechtseplein tot aan het Kleinpolderplein. Het zorgt nu wel voor behoorlijke files. Op de A16 bij knopen Terbrechtseplein. En op de A20 vanuit Gouda. Ook voor knopen Terbrechtseplein. En de zware buien in het midden van het land die houden daar flink huis. En zorgen voor file bij Arnhem. op de N325 Arnhem richting Knoopend Velperbroek staat bij Westervoort 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De afgelopen jaren zijn allerlei bouwprojecten vertraagd of afgeblazen... vanwege een zeldzaam dier of een zeldzame plant. Dat gebeurde dan met een beroep op de Habitatrichtlijn. Deze week laten we horen hoe het sindsdien met die projecten gegaan is. Vandaag gaat het over de eenzame strijd van een burger... die goed op de hoogte is van de wet. Volgens sommigen een beetje te goed. Dit is uw eigen libellenreservaat. Ja, dit is de vijver die we in de tijd hebben aangelegd. We staan hier vlakbij de krabbeschier. Het is een groene plant met smalle bladeren... die half onderwater en half bovenwater uitsteken. In de zomer zijn de bladeren dus bij uitstek geschikt voor de groene glazenmaker om zijn eitjes in af te zetten. Henk Jaapmeijer is geen planten- of libellenkenner van huis uit. Maar tegenwoordig weet hij werkelijk alles van de krabbescheer en van de groene glazenmaker. En met het achterlijf waar ze dus een boordje hebben, boren ze een gaatje in de bladeren van de krabbescheer. en zetten daar de eitjes af, in totaal ongeveer 300. Plant en dier leven in een bijzondere symbiotische relatie en samen zijn ze heel erg Zeldzaam en dus heel erg beschermd. Dus de groene glazenmaker is een strikt beschermde soort. Meijers liefde voor de krabbescheer en de glazenmaker is niet helemaal belangeloos. Want Meijer wil geen bootjes voor zijn huis langs hebben. Ja, de reden dat wij hier in de tijd zijn gaan wonen was natuurlijk de rust en de ruimte. De gemeente Veendam wil dat wel, want de Zuidoosthoek van Groningen kan best wat nieuwe bedrijvigheid gebruiken. Pleziervaart dus. Dat vroeg om nogal wat ingrepen in de vaarwegen. Daarvoor uh, heeft men uh, geprobeerd om uh, bruggen weer uh, beweegbaar te maken. Dammen werden uh, eruit gehaald. En de bedoeling was dus om de vaarverbinding tussen het uh, Zuidladermeer en het uh, vaarcircuit Oost-Groningen opnieuw te herstellen. Moest kijken hoor, voorzichtig hier aan de boek. Ik hoorde dus uh, het verhaal van uh, de drijvende waterweegbree uh, in de gemeente Veendam. Ho, even een stapje terug. De drijvende waterwegbrei. Dat is ook al een beschermde plant. En die had er in een eerder stadium al voor gezorgd dat de gemeente haar plannen moest aanpassen. De vaarroute moest gedeeltelijk worden omgelegd. Tot groot ongenoegen van de gemeente Veendam. Wethouder Henk-Jan Smaal. Als gevolg van die drijvende wegenbrei hebben we nu dus 300 meter naar Zuid moeten verleggen. Met die onmogelijke knik erin een, een verbinding omgelegd. Kost van 6 ton. Nog even afgezien van de vertraging, allemaal nu die erin gestopt worden. Gewoon een gr grondaankoop 6 ton om de plant op zijn plek te houden. Dat kan ik ook, dacht Meijer. Ik wist dat hier krabbescheer zat en de groene glazenmaker libel. Wat ik op dat moment niet wist is dat die libel zo strikt zeldzaam is en beschermd is. Maar daar was ik al gauw achter en toen heb ik aan de bel getrokken... en heb ik de politiek dus geïnformeerd en gezegd... dat deze locatie niet geschikt was voor dit kanaal. Krabbescheer en groene glazenmaker. Dat was wat je noemt slecht nieuws voor de gemeente en de provincie. Er ontstond in het begin een situatie waarin het politiek bijna niet correct was om een groene glazenmaker hier waar te nemen. Dat zegt u wel heel erg grappig. Het was niet politiek correct om een groene glazenmaker waar te nemen. <laughs> ja, dat was de situatie waar we Terecht kwam uit. Uit kwamen. Het kwam heel slecht uit natuurlijk. Een lastig probleem waarvoor dan wel weer een heel simpele oplossing werd gevonden. Gewoon de boel verhuizen. En netjes volgens de regels, zegt wethouder Smaal. We hebben ontheffing aangevraagd en we hebben een ander gebied ingericht. En daar is ook de zaak heen verhuisd. Dat hebben ze niet overleefd. Daar hebben we meerdere malen voor gewaarschuwd. Het lijkt me wel sterk... Want het is namelijk in een zijtak van diezelfde va-verbinding, Dus hij is in hetzelfde gebied. Het is niet zo dat het is opgepakt en ergens anders in de gemeente of de provincie gedropt is. Maar dat was natuurlijk uh, tegen uh, Dovermans oren uh, gezegd. Hoe dan ook, Meijer zag er een aanleiding in om weer te gaan procederen en nu tegen het ministerie. Dat klopt. Omdat dat geen vergunning had mogen afgeven. En mocht het uh, niet lukken om uh, in rechtszaken uh, dat gedaan te krijgen... Dan zijn we van plan om ook binnen Europa verder te gaan en om ook te kijken wat we kunnen doen in het kader van de internationale verdragen die Nederland heeft getekend. Om te kijken of we die krabbescheer en de groene glazen maken weer terug kunnen krijgen. Ik vond het een beetje een oneigenlijke reden om dat te gebruiken om de vaarverbinding tegen te houden. Wat is er oneigenlijk aan? Want Nederland heeft zich gecommitteerd aan allerlei internationale afspraken. De habitatrichtlijn, dat soort dingen. Wat ik het eigenlijk aan vind, omdat we natuurlijk wel zorgvuldig handelen hè. We hebben ons inderdaad aan gecommitteerd. Dat is ook een apart bureau geweest om alles te onderzoeken. En dan vervolgens wordt de richtlijn die bedoeld is voor de bescherming van leefomgevings... als het ware misbruikt om de bootjes niet bij hem voor de deur langs te krijgen. Dat vind ik oneigenlijk. Henk Jaap Meijer, boze burger en oprichter van stichting Berend Botje. En u hoorde ook Henk Jan Smaal, de wethouder van de gemeente Veendam, in een verslag van Roelpaal. Onmiskenbaar U2, Magnificent was dat van het album No Line on the Horizon. Horizon. De Ierse band heeft met de bijbehorende 360 graden concerttour een record gebroken. De kaartverkoop leverde 736 miljoen dollar op. En daarmee verbreekt U2 het oude record dat op naam stond van de Rolling Stones. Bert Haanrikman, Caro, presentator bij Radio 2... al ontzettend lang fan van U2. Goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. En ook bij dit concert geweest? Ja, natuurlijk, juli 2009. Prachtig concert was dat. Wat vooral opviel bij die tour was het uh, imposante podium. Het deed een beetje denken aan een groot ruimtestation. Het podium was rond, droeg als bijnaam de claw. En dat had alles te maken met een torenhoog klauw op het podium. Een soort spinachtige stellage. En het publiek kon letterlijk 360 graden rond die klauw staan... waardoor je de bandleden van alle kanten kon zien... En daardoor kreeg je weer het gevoel dat je er heel dicht bovenop zat. Nou ja, alle hits kwamen natuurlijk voorbij. Het kostte allemaal wel wat. 150 euro betaald Bert, voor een kaartje. Ja Bert, ik um, ga jou even onderbreken, want er is een spookrijder. In het noorden op de A28, Assen-Hogeveen, komt u tussen Assen en Dwingelo een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Herhaling op de A28, Assen-Hogeveen, dan komt u tussen Assen en Dwingelo een spookrijder tegemoet. Ja, indrukwekkend concert, zei ik dus. Uh, het kostte ja, wel wel wat. Ja, precies. Wat betaalde je er nou voor? Ja, 150 euro herinner ik me nog, maar we, we zien nu waar dat toe geleid heeft. Hè? Een recordopbrengst dus voor de band. O, als ik jou zo hoor, was het wat jou betreft wel waard. Ja, zeker. Hoewel, ik, ik volgde de band al heel lang en uh, in 1987 zag ik ze bijvoorbeeld, uh, ook in de Kuip was dat, in Rotterdam, tijdens de Joshua Tree Tour. En dat kaartje kostte 35 gulden. Dus er is wel het een en ander veranderd uh, door de tijd. De ervaring telt. Ja, ja. Ja, ja, zeg, ja. En het is goed nieuws voor Nederland toch ook? Want uh, ik geloof dat ze hier belasting betalen. Nou ja, kijk. U2 heeft, heeft een van zijn ondernemingen, een van zijn belangrijkste ondernemingen... U2 Limited, uh, gevestigd in Amsterdam. Uh, dat heeft te maken met het gunstige belastingklimaat. En dat zou dan weer vooral te maken hebben met de afwezigheid van belasting op royalties. Of in elk geval met een heel laag belastingpercentage daaroverheen. Veel kritiek op, veel uh, kritiek vanuit de fans ook van uh, U2. Zelf heeft de band daar inmiddels op gereageerd. Uh, gitarist The Edge liet vorige maand nog weten dat U2 altijd als een belastingverplichting is nagekomen. Nooit betrokken is geweest bij belastingontduiking. Maar ja, als zij kiezen voor deze manier... Uh... Ja, je weet natuurlijk ook niet wat ze met dat belastingvoordeel doen, hè. Kijk, Bono, die, die, die had ook al lang de hele dag aan de rand van een zwembad kunnen gaan liggen. In plaats daarvan zet hij zich in voor een betere wereld. En als je dat dan doet op een belastingtechnische manier die volledig legaal is, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. En bovendien zouden de fans van YouTube zich ook veel meer bezig moeten houden met al hun plaatjes. Goed, wij horen Bert Haanrikman niet klagen. Dankjewel voor jouw enthousiaste verhaal over YouTube. 2 Graag gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Yuri Stubenitsky. Arabische media staan vol met nieuws over de rechtszaak tegen de Egyptische oud-president Mubarak. Al Jazeera noemt de zaak de grootste vernedering voor Mubarak sinds hij door demonstranten werd verjaagd. Een van die demonstranten zegt dat het een droom is die uitkomt... om Mubarak in een kooi in de rechtszaal te zien. Volgens de Egyptische staatskrant Al-Aram zou Mubarak eerlijk worden berecht... en is er zeker geen sprake van een showproces. Want volgens de krant is de rechter Ahmed rifaat volstrekt onafhankelijk. Hij zou in zijn hele carrière niets met het regime van Mubarak te maken hebben gehad. De rechtszaak wordt een grote test voor de Arabische wereld, schrijft Al Jazeera. Het is daar namelijk niet eerder voorgekomen dat een leider door het volk werd afgezet en dat hij nu bij een rechtszaak is die iedereen kan volgen. In Syrië vrezen inwoners van Hama dat door de rechtszaak tegen Mubarak... niemand in de wereld nog naar ze omkijkt. Bij de BBC zegt een inwoner dat de Syrische president Assad... de media-aandacht voor Egypte misbruikt en Hama nu de fatale klap kan geven. Vandaag zijn zo'n 100 tanks en panzervoertuigen van het leger Hama binnengetrokken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er de afgelopen dagen... ruim 140 mensen omgekomen in de stad. Ouderen ergeren zich in de zomer mateloos aan het aanbod op de televisie. Veel ouderen zijn in de zomermaanden extra eenzaam. Ze krijgen minder bezoek van vakantievierende familie. en willen dan iets interessants zien op tv. Het Nationaal Ouderenfonds wil dat de publieke omroep en de commerciële. gevarieerder programmeren. Dat zegt het fonds tegen het ANP. De nou, publieke omroep herkent zich niet in de kritiek. SBS 6 ook niet. De commerciële zender zegt dat er allerlei nieuwe afleveringen van series op de televisie komen. en er voor nieuwsprogramma's geen zomerstop geldt. Nog een tip van onze kant natuurlijk kan je ook de radio aanzetten. Op de website van Meidenblad Fancy staat een teleurgestelde smiley. Het blad stopt ermee en de redactie zegt nog met een paar knalnummers te komen... Maar het nieuws dat Fancy verdwijnt lijkt weinig mensen wat te doen. Uit de reacties in de sociale media blijkt weinig teleurstelling. Kleine greep uit de reacties op Twitter. Jammer en oh, toch een beetje jeugdsentiment. Daar blijft het eigenlijk wel bij. Fancy stopt vanwege de gedaalde oplagen... en verschijnt in november voor het laatst. Dat live televisie onvoorspelbaar is, werd nogmaals bewezen op CNN. Gisteren deed presentator John King verslag voor het Witte Huis... toen op de achtergrond iemand over het hek klom... We're not sure exactly what's happening here. So I certainly do not want to alarm you. From time to time packages are left here and they go high alert but the secret service has just rushed out of the White House moments ago. Guns drawn is the part that is interesting. dat mag dus niet. De man werd door zwaar bewapende agenten van de Secret Service overmeesterd. Het bleek om een daklozer te gaan die in het verleden ook al eens vast zat omdat hij zich op het terrein van het Witte Huis begaf. Tot zover het mediaoverzicht, Juris Stubenitsky. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we dus horen wat premier Berlusconi zegt... over de financiële situatie van zijn land. Tot zometeen. Wanneer heeft u het huis te koop gezet? Voor vijf jaar terug al. En niemand geweest. Te koop, te koop, te koop. Nederland lijkt vol te staan met huizenverkoopborden. Is de huizenmarkt nu gered door het kabinet door de overdrachtsbelasting te verlagen? Of moet er nog veel meer gebeuren? Nog ja. een reactie, niks. Nog in no, no, reactie, niks. Eh, niks nee, nee. Morgen om 2 uur, in dit is de dag, de huizenmarkt. Gered of verloren? Niemand, nee, nee, niemand. niemand. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Waar en wanneer je maar wilt geld overmaken met mobiel bankieren van ABN Amro. Ga nu naar mobiel mobielbankieren of sms mobiel naar 7500 voor de app. ABN Amro, de bank al nu. Dit is Radio 1.